8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Renssen en Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u werkgeversvoorzitter Bernhard Wientjes. Heeft hij vannacht wakker gelegen van de bezuinigingen? Ja, we hadden het net over de participatiesamenleving. Waar komt dat idee eigenlijk vandaan? Wij menen Verenigd Koninkrijk. Hoort u zo meer over nu eerst het NOS-journaal. Door het kabinet en VVD en PVDA hebben er vertrouwen in dat ze steun krijgen van de oppositie. Premier Rutte, gisteravond bij Paul Witteman. Ik zei net, het, het land moet bestuurd worden, we moeten door die crisis komen. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook gaat lukken om die meerderheden te krijgen. We hebben eerder dit jaar gezien dat het lukt om een akkoord te sluiten over de herziening, grote herziening van de woningmarkt, mm -hmm. koop en huur. Met dat akkoord was dat D66 ChristenUnie en SGP en de twee coalitiepartijen, die hebben verantwoordelijkheid genomen. Rutte verwacht dat de komende maanden de oppositie opnieuw... met het kabinet zal onderhandelen. Fractieleiders Zijlstra van de VVD en Samson van de PvdA... zeiden gisteravond in het NOS-debat... dat ze openstaan voor alternatieven van de oppositie. Commandant der strijdkrachten Middendorp vindt binnen de financiële kaders die de politiek voor Defensie over heeft, de keuzes van het kabinet te verdedigen. Gisteren zei minister Hennis Plasgaard dat het ambitieniveau van de krijgsmacht omlaag gaat en dat er nog eens 2400 banen verdwijnen. Middendorp erkent dat de ingrepen niet zonder gevolgen kunnen blijven. Volgens hem wordt de tering naar de neering gezet en gaat de lat omlaag. En natuurlijk is dat zuur. Ik voel dat zelf ook als zuur in de komende vier jaar door deze maatregelen... moet een kwart van defensie opheffen. En dat doet gewoon pijn. Dat doet mij ook pijn. Middendorp noemt verder de JSF voor het nu uitgetrokken bedrag het beste toestel. Hij benadrukt dat de krijgsmacht niet zonder de luchtmacht kan... en dat de F-16 echt moet worden vervangen. Bijna een derde van de kinderen wordt met de auto naar school gebracht. Volgens het kennisplatform Verkeer en Vervoer... vinden ouders het te onveilig om ze te laten lopen of fietsen... ook al wonen de meeste kinderen vlak bij school. In 1994 en 2003 werd ook onderzocht hoeveel kinderen met de auto worden gebracht. En toen was het nog maar een kwart. De kennisplatform vindt de toename opmerkelijk... omdat het aantal dodelijke verkeersongevallen onder jonge kinderen... de afgelopen tien jaar flink is afgenomen. In Oostenrijk is vermoedelijk het lichaam gevonden van de man... die gisteren vier mensen doodschoot. De man had zich verschanst in zijn huis in het plaatsje Melk. Eerder op de dag had hij drie agenten en een ambulancemedewerker doodgeschoten...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 Voor honderden toeristen in Breskens krijgt de vakantie vanochtend een opmerkelijke wending. In verband met de ruiming van explosieven moeten ze hun vakantiehuis uit. De twee 500 ponders uit de Tweede Wereldoorlog werden onlangs gevonden in het natuurgebied Waterdune. Vanochtend worden ze geruimd door de explosieve opruimingsdienst. Zo'n 360 vakantiewoningen, 100 kampeerplaatsen en een aantal horecabedrijven worden ontruimd. In Australië is Tony Abbott formeel geïnstalleerd als premier van het land. Dat gebeurde tijdens een ceremonie in de Australische hoofdstad Canberra. I, Anthony John Abbott, do swear that I will well and truly serve the people of Australia, and I will be faithful in their true allegiance to haar Majesty Queen Elizabeth the Queen of Australia. So help me God. De nieuwe premier zei dat hij meteen aan de slag wil. Abbott kondigde eerder aan het asielbeleid grondig te gaan aanpakken ook wil hij op korte termijn de CO2-belasting afschaffen. De partij van Abbott, de conservatieve nationaal-liberale partij... won begin deze maand de verkiezingen. Maandag presenteerde Abbott als een ministersploeg. Het weer nog, periode met zon, maar de hele dag ook af en toe buien. Het wordt zo'n 15 graden. Morgen en vrijdag ook nog buien. In het weekend droger en warmer. En dan willen we natuurlijk graag weten hoe het is op de weg. Kees Kwaks. 70 kilometer, daarop staat de teller nu. En de pijnpunten zitten vooral in de regio Noord-Holland. En dat begon allemaal met een ongeluk op de A22 in de Velzertunnel. Er is nu tegenverkeer ingesteld, betekent dat het verkeer in beide richtingen door één tunnelbuis die tunnel gaat. Er staat twee kilometer aan beide kanten van de Velse tunnel. De problemen zijn ook behoorlijk op de A9 nu, vanaf Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Akersloot en Heemskerk, 4 kilometer. In de file gebeurde een ongeluk bij Heemskerk. De linker rijstrook is dicht. Daarna opnieuw in de file tussen Heemskerk en de Wijkertunnel, 3 kilometer. Bij Rotterdam ging het mis op de A20 naar Gouda. Zes kilometer file tussen Knoppen De plein en Moordrecht. En na het ongeluk is bij Moordrecht de rechte rijstrook dicht. Kees Kwaks, dankjewel. We spreken je zo dadelijk. En antwoord op de vraag hoe zal dit kabinet de geschiedenis ingaan? Over meer dan twee minuten. Tot zo.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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. De verzorgingsstaat is niet meer. U leeft sinds gisteren in een participatiesamenleving. Premier Rutte legt het nog maar even uit. Dat is een samenleving waarin mensen die dingen zelf kunnen organiseren... dat ook zelf doen. Maar hij heeft het niet helemaal zelf bedacht. Dat hoort u zo. Alle bezuinigingen die heeft hij wel zelf bedacht. Ja, en daar gaan we het uitgebreid over hebben. Langzaam maar zeker staan we op uit de crisis. Maar bepaalde effecten zijn nou eenmaal onontkoombaar. Dat zei premier Rutte nog bij Pauw en Witteman. We komen heel geleidelijk uit de crisis. Maar dat zal met zich meedringen dat de werkloosheid nog enige tijd blijft doorgroeien. Daar zitten na el effect in en dat zal heel veel mensen raken. Ik heb dat vandaag ook de donkere wolk genoemd, uh, die boven de troonrede hing.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 Joost Vullings is nog altijd bij ons hier in Den Haag. Joost, uh, 6 miljard euro gaat Rutte 2 extra bezuinigen. We worden in het vorige uur al even van uh, econoom van de Rabobank Tim Legier dat dat vanuit economisch opzicht niet verstandig is. Hoe zal dit kabinet de geschiedenis ingaan? Nou, dat is, uh, ze zijn nog maar een jaar bezig, maar... Uh... <laughs> Uh, ja, het is, het is, uh, uh, ja, wat wil je precies weten? Laat ik, laat ik het even de vraag terug, uh, terugkoppelen. Nou, kijk, uh, je kan zeggen uh, t, het is een investeringskabinet... of het is een bezuinigingskabinet, uh, bijvoorbeeld, die tweedeling. Ja. Hoe denk je dat? Uh, welk label zal dit kabinet uiteindelijk krijgen? Ik, ik denk uiteindelijk een bezuinigingskabinet... Uh, maar er zit een soort stemmetje in mijn achterhoofd. Dat is de stem van Mark Rutte, want ik hoor die man zo vaak praten. En hij zegt heel vaak, uh, zolang wij als, als overheid meer uitgeven... ieder jaar dan er binnenkomt, dus een begrotingstekort... Hebben, mm. zegt hij, investeren we eigenlijk? Hij zegt, iedere, iedere miljard onder die streep... dat is een investering in de maatschappij. Zo ziet hij dat, hè? dat is zijn uh, uh, definitie. En je kan ook zeggen, uh, zoals t, uh, veel politieke partijen denk, uh, denken... het doorschuiven van de schulden naar onze kleinkinderen is geen goed idee. Dus dan zou je ook kunnen zeggen, bezuinigen is een vorm van een investering in de, in de toekomst. toekomst ja. Maar de meeste, kijk, de meeste economen denken van... een investeringskabinet zorgt ervoor dat de economie wordt aangejaagd. Nou, dit kabinet, dat is heel duidelijk, dat heeft het CPB laten zien... door de maatregelen wordt de economische groei afgeremd. Dus in die zin is het wel een bezuinigingskabinet. Ja. Tim Giers, zijn naam viel al even, is hier ook econoom van de Rabobank. En meneer Giers, nogmaals welkom. Um, maar dat kan natuurlijk niet zo door blijven gaan. Dat begrotingstekort kan niet blijven oplopen. Doet het kabinet daar genoeg aan? Kijk, het is een mis, ten eerste is het een misverstand overigens dat het hebben van een begrotingstekort kan gezien worden als een investering. Het, het toenemen van een begrotingstekort, dat zou stimulerend economisch beleid zijn. Het hebben van een tekort wat even groot blijft, echt niet. Nee. Dat is echt onzin. Uh, uh, begrotingstekorten, ik, ik verbaas me de laatste tijd echt over de, uh, hoe we daarover praten met z'n allen. Gisteren ook heel duidelijk in de troonrede. 11 miljard euro rente per jaar. Alsof het verdwijnt. Alsof het echt weggegooid geld Wat is. Wat gebeurt daarmee dan? Dat gaat naar beleggers in staatsobligaties. Die zitten te, inmiddels voor de helft in het buitenland. Dat begrijp ik ook. Ja. Maar dat is inkomsten van de bank waar ik werk. Want dat... wij hebben ook een grote portefeuille staatsobligaties. Komt ergens weer terug in de economie? Natuurlijk. Mensen hebben gespaard. En die willen dat voor een deel... Op de veiligst mogelijke manier beleggen in staatsobligaties. Als we geen staatsobligaties zouden hebben, geen staatsschuld, zouden we niet de meest risicovrije beleggingsoptie hebben. die mensen nodig hebben in tijden dat ze uh, uh, zekerheid hebben. Dat willen. is opmerkelijk, want dat is wel wat Dijsselbloem gisteren bijvoorbeeld bij de NOS zei. Uh, die 11 miljard dat is in feite weggegooid geld. Dat is de begroting van onderwijs die we er doorheen jagen. Zo zei hij het letterlijk. Ja, en dat is precies waar ik bezwaar tegen maak. Er wordt nu zo moeilijk gedaan over het feit dat er rente betaald wordt. In het verleden zijn daar uitgaven mee gedaan waar we toen tevreden mee waren. In het verleden zijn er ook investeringen mee gedaan waar de economie groter van is geworden. Investeringen in, uh, uh, uh, uh, in onderwijs, in infrastructuur. Met die leningen die we Allee, daarvoor... Allicht, dat zijn natuurlijk geval de geval zaken doet. die economen ja. graag zien... dat je met het afsluiten van een lening doet. Iets waar, waar je in de toekomst hogere opbrengsten mee hebt. Je wil natuurlijk idealiter niet de, de verzorgingsstaten mee financieren... met het aangaan van schulden. Uh, maar we moeten daar niet... Ik vind dat er erg uh, op het gevoel van de mensen wordt gespeeld... door maar te, iedere keer te benadrukken dat we per persoon zoveel per dag meer uitgeven dan er binnenkomt. Alsof dat nog nooit gebeurd is en een soort moreel verwerpelijk iets is. Ja. Uh, in zware economische tijden is het heel normaal... dat je als overheid probeert op het moment dat huishoudens... proberen hun schuld af te bouwen, dat banken hun balans op orde brengen... dat pensioenfondsen door een aanpassingsproces gaan... dat de huizenmarkt het moeilijk heeft. Dat je op dat moment alle zeilen bijzet om de klappen zoveel mogelijk op te vangen. Het is ook niet dat het kabinet daar helemaal niet mee bezig is. Maar dat is heel normaal. En dan is het ook normaal dat je een begrotingstekort hebt. Wat minder normaal is, is dat als het heel goed gaat met de economie... dat we dan niet veel hogere overschotten hebben. Daar, daar moeten we het tegen die tijd maar eens over gaan hebben. Maar dat duurt nog wel een paar jaar. Dat is nu niet het moment. Uh, toch wil het kabinet uh, dat geld is. Dat geld kunnen ze natuurlijk dan niet vrij besteden zoals zij het willen. Dus ze zoeken naar andere bronnen. Komen ze met een investeringsinstelling... met pensioenfondsen en verzekeraars? Is dat een goed idee? Ja, ik denk dat het goed is om dat uh, te hebben. Uh, we weten, hè, Nederland heeft elk, miljard, elk jaar zo'n 6 miljard euro over als land. En dat komt vooral omdat een, een deel van het bedrijfsleven hele hoge winsten heeft... en dat niet investeert in de Nederlandse economie. We weten ook dat een heel groot deel van de besparingen van huishouders, uh, want huishoudens als groep sparen nog steeds meer... dan dat ze zich in de leningen steken. Dat is ook zo'n misverstand, hè, dat we met z'n allen op de pof hebben geleefd. Het is helemaal niet waar. Nederland heeft jaar in jaar uit miljarden over als land als geheel. Um, uh, maar dat vloeit voor een belangrijk deel weg naar het buitenland. Uh, onze pensioenen worden een belangrijk deel in het buitenland geïnvesteerd. Dat is ook weer prima. Want we willen natuurlijk een breed uh, beleggingspakket. Mm -hmm. Zodat als er een stukje van onze beleggingen die in Nederland gelokaliseerd zijn, niet goed gaat... dat het dan misschien in China of in Portugal of ergens anders in de wereld beter gaat. Maar dat betekent wel dat we behalve voor onze export... voor onze economische activiteit afhankelijk zijn van het buitenland... dat we dus ook voor de financieringsmogelijkheden... van onze binnenlandse investeringen afhankelijk zijn van buitenlandse beleggers. En als zo'n instelling erbij kan helpen om investeringen... die de overheid niet meer kan of wil doen... omdat ze de staatsschuld naar beneden willen brengen... In samenwerking met private investeerders dan belangrijke maatschappelijke investeringen kunnen doen, is dat prima. Goed, we hebben het over de economie, Joost. We hebben het dan ook natuurlijk over de polder, uh, werkgevers en werknemersorganisaties. Heb jij het idee dat er nu veel onrust is ontstaan na uh, de, alles wat bekend is geworden over de plannen van dit kabinet? Nou, ik heb het idee door ook uh, dat die nullijn van de ambtenaren van tafel is voor volgend jaar. Dat dat de polder gerust heeft gesteld. Een week mm -hmm. geleden gaf Ton Heerts een interview aan de NOS. Toen zei hij van als de ambtenaren weer op de nullijn staan... dan is het sociaal akkoord van tafel. Nou, ja, gisteren maakte de minister van Sociale Zaken bekend... ik heb wat extra geld voor ja. de ambtenaren voor volgend jaar. Dus ja, Ton Heerts kan tevreden zijn. Dus volgens mij is het met de polder wel gered. En zit het probleem dus vooral in de Eerste Kamer bij de oppositie. Goed, we gaan maar eens even kijken hoe het bij die andere sociale partners gaat. Bij de werkgevers Mark-Robin Visser is in Gouda. Daar is zo dadelijk het de zogenoemde miljoenenontbijt... georganiseerd door de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Voorzitter Bernhard Wientjes gaat daar ook spreken. Is zojuist aangekomen in de Schouwburg bij Mark-Robin Visser. Als het goed is, krijgt hij nu zo ongeveer de microfoon omgehangen. Meneer Wientjes, u heeft er eens een nachtje over kunnen slapen. Het is misschien een kort nachtje, maar dan toch. Hoe kijkt u terug op Prinsjesdag? Ja, nou ja, als je dan die feestelijkheden gisteren ziet en ook wel een wat euforische stemming en tegelijkertijd steeds weer brieven krijgt van ondernemers die het, het water echt tot aan de lippen staat... en ook elke dag faillissement, elke dag ontslagen, is dat heel dubbel. Het is feest altijd, Prinsjesdag, maar het drama buiten de Ridderzaal is nog steeds groot. Elke dag worden bedrijven gesloten. Je ziet een begin van verbetering van de economie. En onze doelstelling bij VNO NCW is eigenlijk dat we zeggen, kabinet, je moet maatregelen nemen... maar hou, hou rekening met die ondernemers die het echt heel moeilijk hebben. Als je dan terugkijkt naar gisteren, naar de miljoenennota... en alle invullingen van de 6 miljard bezuinigingen... is er redelijk naar ons geluisterd. Wat voor kabinet ziet u eigenlijk? Ziet u een bezuinigingskabinet of een investeringskabinet? Hoe moeten we de miljoenennota zien? Er is in zover een omslag dat in het regeerakkoord... in het zogenaamde kunduz lente dan was het allemaal bezuinigen. En bezuinigen betekende dan ook lastenverhoging. We hebben als ondernemers ontzettend veel lastenverhogingen op ons nek gekregen. De BTW-verhoging, allerlei andere vormen van belastingverhoging. In het pakket dat gisteren gepresenteerd werd, het 6 miljard pakket... ligt de nadruk toch wel op het, het ja, toch beschermen van het ondernemerschap. We hebben dus tegen het kabinet gezegd... zorg er nou voor dat wanneer je geld bij elkaar moet schrapen... dat heb je nodig voor Europa... Pak dan posten die het ondernemerschap minder belasten. Ingenieuze fonds, dat is heel technisch, is een stamrecht BV. Een heel ingewikkelde fiscale fonds... waardoor je dus 2 miljard euro binnenhaalt... die de economie niet schaadt. Dat is een belangrijke fonds. Wat we natuurlijk altijd vervelend vinden... dat het nog een crisisheffing is vanuit de, vanuit de vorige begroting. We zien ook nog steeds dat het kabinet... dat niet de ZZP-belasting, dus een winstbox voor ZZP... is geschrapt, heeft, wel uitgesteld heeft en wel kleiner gemaakt heeft. De accijnsen gaan nog omhoog. Dus er zijn een hoop onplezierige zaken voor ondernemers. Maar de nadruk ligt toch wel even... zorg ervoor dat Nederland weer gaat groeien. Maar spreken we hier over een ondernemerskabinet? Nee, dat is niet echt. Kijk, het is in het, Jammer genoeg, in het Nederlandse kabinet... zit bijna nooit ondernemen. ondernemer. We hadden dus... Jan Kees de Jager natuurlijk in het vorige kabinet... ze echt ondernemen. Uh, maar ik moet zeggen dat, dat, dat een premier Rutte... En ook een Dijzerbloem. En, en ook als je wel luistert ondernemers. We hebben natuurlijk akkoorden afgesloten. We hebben een sociaal akkoord afgesloten. We hebben een, een, een energieakkoord afgesloten. We hebben heel veel akkoorden afgesloten. Waar het toch wel een groeiend begrip is. voor dat er uiteindelijk maar één groep mensen dit land uit de problemen kan halen. En dat zijn ondernemers. Nou, we kijken nog even rond hier in de Schouwburg. Straks zitten hier 250 ondernemers uit Gouda en omstreken. Wat kunt u ze... Geven vandaag. Het is ernstig nog steeds. En ik denk dat heel veel van deze ondernemers echt het moeilijk hebben. Er zullen een paar bij zijn die exporteren, die toch weer zien dat het beter gaat. Maar voor hem heel veel is het echt overleven. Bernhard Wintjes, bedankt. Heel graag gedaan. En dat zei Mark Robin Visser bij eh, Bernard Wintjes bij het ondernemersontbijt van Veno NCB. Voor het eerst spelen ze officieel tegen elkaar. Je kunt het bijna niet geloven, het is toch echt waar. Barcelona en Ajax vanavond. We kijken zo vooruit. Verkeersinformatie bij de ANWB Keesquarks. De problemen zitten bij Velzen. Daar is een ongeluk gebeurd vanochtend vroeg in de A22 bij de Velsentunnel. Er is tegenverkeer ingesteld in de andere tunnelbuis. Dat betekent daar file rijden in beide richtingen 2 kilometer. Groter zijn de problemen op de A9. Vanaf Alkmaar naar Amstelveen. Daar staat behoorlijk vast voor de wijkertunnel. De file begint al bij Akersloot. En wat ook niet hielp was een ongeluk vanochtend bij Heemskerk. Vanaf Akersloot tot aan de wijkertunnel zo'n 9 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Dan wat goed nieuws in de regio Rotterdam naar Gouda, de A2. 2020. Het ongeluk is van de weg. Alle rijstrokken zijn weer vrij bij Moordrecht. Er staat nog drie kilometer file vanaf Rotterdam. Prins Alexander. Elke werkdag, s ochtends van zes tot half tien. En s middags van half vijf tot half zeven. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. En in het NOS Radio 1-journaal proberen we vanochtend duidelijk te krijgen... wat het kabinet bedoelt met participatiesamenleving. In Groot-Brittannië kennen ze dat al. Het is een idee van de Britse premier een politicus die door premier Rutte zeer wordt gewaardeerd. Luistert u en hoort de overeenkomsten. Gecombineerd met een noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt het ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Changing is We we Your country needs you. Betekent namelijk dat de overheid zal vragen aan mensen om meer dingen ook zelf te organiseren. From state power to people power. From unchecked individualism to national unity and purpose. From big government to the big society. Wanneer mensen zelf vormgeven aan hun toekomst... voegen ze niet alleen meer waarde toe aan hun eigen leven... maar ook aan de samenleving als geheel. We moeten veranderen. We moeten bereid zijn om zekerheden terzijde te schuiven... zodat we de mensen nieuwe zekerheden kunnen bieden. Statism lost... ...Society One. Bredse premier Cameron, hij heeft het al jaren over de Big Society. Voor tekst en uitleg gaan we daarom naar onze correspondent in Londen... ...Arjen van der Horst. Arjen, wat verstaat Cameron daaronder, onder die Big Society? Nou, Je hoorde het hem zeggen, hè? De, de macht van de staat... ...die moet uiteindelijk uh, in handen komen van de burger. En dit moest zijn grote politieke filosofie worden... Hè? ...toen hij uh, een paar jaar geleden... Aan de macht kwam. Een filosofie die deels traditioneel conservatief is. Hè, want dit moet leiden tot een kleine overheid, iets waar ook zijn voorganger Margaret Thatcher altijd op hameren. Tegelijkertijd zegt hij: zette hij zich ook af met dit idee tegen, tegen Thatcher. Want Thatcher zei eens: er is niet zoiets als een maatschappij. En daar zegt Cameron: we moeten een big society creëren, een grote maatschappij. En hij zegt letterlijk: geen gedoorgedraaid individualisme meer, maar een samenleving waarin we voor elkaar zorgen. Maar dat is dus niet iets wat door de staat geregeld wordt... maar door de burgers zelf. Mm, en hoe uh, initieert Cameron dat? Want dat komt niet vanzelf uit een samenleving, lijkt mij. Nee, de bedoeling is dat burgers uh, taken overnemen... die we tot nu toe als traditionele overheidstaken zien. Uh, denk dan aan het runnen van een uh, openbare bibliotheek, een zwembad... postkantoren overnemen, de ouderenzorg, openbaar vervoer... Allemaal zaken waarvan Cameron wil dat uh, vrijwilligersorganisaties... of wat hij noemt sociale overnemingen, dat die ze overnemen. Nou, om dit te stimuleren is hier een paar jaar geleden... het Big Society Network opgericht. Dat wordt op zijn beurt weer gefinancierd door uh, wat eerst de Big Society Bank uh, heette, nu Big Society Capital. Dat is een fonds dat geld krijgt van slapende bankrekeningen. Hè? Bankrekeningen waar geld op staat, maar dat niemand al jaren of vele decennia niet meer gebruikt. Uh, in potentie zijn dat vele miljoenen euro's. En dat geld wordt dan geleend als subsidie uh, of als lening... Uh, aan veelbelovende projecten. Tja, klinkt al aardig. Ingebeurt te uh, Aien, Loopt het project een beetje lekker? Er is wel wat gebeurd. Uh, kleine boekwinkels zijn overgenomen. Bakkerijen zelfs, zwembaden, zoals ik al eerder zei. Zelfs kroegen zijn met behulp van deze financiering... Uh, van de grond gekomen, door burgers overgenomen. En dat zijn dan vaak dus... Uh, zoals die kroegen of zwembaden waren dan vaak uh, stonden op het punt te sluiten waarvan burgers zeiden wij willen dat die blijven bestaan. Nou met behulp van dit fonds eh, zijn die blijven bestaan. In 2012 werden 65 miljoen euro aan leningen verstrekt voor dit uh, dit soort projecten. Dat klinkt veel, maar er zijn ook wel wat kanttekeningen bij te maken. Uh, tegelijkertijd heeft de overheid ook namelijk 1 miljard aan subsidies aan vrijwilligersorganisaties. Wegbezuinigd en veel van die organisaties hebben het uh, erg moeilijk. En we zien nog wel een ontwikkeling uh, die daar haaks op lijkt te staan. Veel overheidstaken, en dat is ook wel een beetje de trend van de afgelopen jaren, worden juist overgenomen door uh, professionele bedrijven zoals G4S, uh, een bedrijf dat ook wel in Nederland bekend is. Vrijwilligersgroepen, ja, die kunnen hier niet mee concurreren. Dit zijn ondernemingen die grote winsten maken met het overnemen van deze overheidstaken. Niet echt burgerparticipatie, zou je zeggen. En het is dan ook niet zo vreemd... Uh, dat dit een beetje ook van de politieke agenda is verdwenen. Cameron, het afgelopen jaar zeker... heeft het nauwelijks nog over de Big Society. Nou, oh ja, dank je We gaan naar Joost Vullings hier bij ons in de studio. Joost, een niet helemaal gelukt project dus in Groot-Brittannië. De Big Society. Cameron heeft het steeds minder vaak over. Zie jij de overeenkomsten of juist verschillen met wat Rutte beoogt? Nee, ik zie, ik zie duidelijk de overeenkomsten. Ik zie zelfs overeenkomsten eigenlijk gewoon met Jan-Peter Balken. En de vergelijking met, met, met Cameron is heel terecht, want we weten allemaal dat Rutte goed contact met hem heeft en ook naar hem kijkt. Maar uiteindelijk was het Balken en die begon met zijn normen- en waardediscussie en met eigen verantwoordelijkheid. Dat, was het, dat waren de woorden toen van ja, we moeten meer zelf doen. We kunnen niet meer allemaal iedere keer naar de overheid kijken als het uh, aankomt op uh, het krijgen van uitkeringen, zorg, nou, meer doen voor, voor de mensen om je heen dat was natuurlijk ook heel erg een CDA verhaal al ja, is, is het dan echt werken naar een participatiesamenleving of is het meer het einde van de verzorgingsstaat dat is aangekomen? Nou ja, het einde van de verzorgingsstaat. Je hoort het ook de, de, de koning zeggen, de, het einde van de klassieke verzorgingsstaat. Dat zo snel niet natuurlijk. Ja, en die klassieke verzorgingsstaat uh, zal denk ik uh, gedefinieerd worden van als het je even tegen zit, dan kijk je naar de overheid en dan uh, ja, hoop je dat ze het voor jou gaan regelen. En nu krijg je eerst de wedervraag van de overheid, wat kan je zelf doen voordat de overheid het voor jou gaat regelen? Goed, nou dan wachten we de komende tijd maar af wat wij uh, moeten participeren hier in de samenleving, Joost, dank je. Nou, voor Ajax valt misschien niet zo heel veel te regelen vanavond. Klinkt onwaarschijnlijk, het is echt zo. Vanavond voetballen FC Barcelona en Ajax voor het eerst tegen elkaar in een officiële wedstrijd. Het is bijna niet te geloven, want de clubs zijn natuurlijk enorm aan elkaar verwant... sinds Johan Cruijff in 1973 door Barcelona werd gekocht. Een transfer die telefonisch aan de Nederlandse luisteraar bevestigde. Ik heb dus net ook gehoord dat de partijen tot elkaar gekomen zijn. Dus deze nee, Wat betekent dat voor jou?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 legendarisch nu al toch, die uitspraak. Er is een nieuwe bijgekomen. Het mooiste Kruiviaans hier in het NOS Radio 1-journaal. Ja, kijken wat een zakgeld allemaal wel kan. Uh, zo dadelijk na half negen uitgebreid de man die gisteren dit zei. Dit type balanscrisis leidt tot een langer en trager economisch herstel dan verwacht. De eerlijke boodschap op deze Prinsjesdag is dan ook. Er zijn geen snelle pijnloze oplossingen. En hij is nu al hier... Meneer Dijsselbloem, goedemorgen. Goedemorgen. Klonk een beetje somber. Heeft u wel goed geslapen? Ik heb uitstekend geslapen en ik ben niet somber. <laughs> uh, maar ik vind wel dat je, de, dat je de goede analyse moet maken van waar we staan uh, met de Nederlandse economie... voordat je over oplossingen gaat praten. Over die oplossingen ja. en die analyse praten we zo duidelijk door naar half negen.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 Expert is jarig en viert dat met supersterrendeals. Daarom geeft Expert morgen 20% korting op het winkelassortiment Philips persoonlijke verzorging en kleinhuishoudelijk. Dus alleen morgen bij Expert 20% exclusieve korting op Philips. Expert begrijpt het. Ken jij een mooi mens? Aanmelden kan tot 25 september via izz.nl. Als ondernemer bent u steeds afhankelijker van techniek.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 In het Russische Noordpoolgebied hebben twee activisten van Greenpeace zich vastgeketend aan een boorplatform van Gazprom. Twee andere mensen van de milieuorganisatie werden gearresteerd voordat ze het platform konden bereiken. Greenpeace wil voorkomen dat Gazprom ten zuiden van Nova Zembla olie gaat winnen. Het is een kwestie van tijd voordat het olieplatform in het kwetsbare poolgebied een milieuramp veroorzaakt, zo denkt Greenpeace. In Oostenrijk is vermoedelijk het lichaam gevonden van de man die gisteren vier mensen doodschoot. De politie bestormde gisteravond met panzervoertuigen zijn huis. Daar had de man zich verschanst nadat hij eerder op de dag drie agenten en een ambulance-medewerker had doodgeschoten. Na de bestorming vonden agenten een verbrand lichaam. DNA-onderzoek moet nu uitwijzen of het om de 55-jarige schutter gaat. En tijdens een ceremonie in de Australische hoofdstad Canberra... is Tony Abbott formeel geïnstalleerd als premier van het land. De nieuwe premier zei dat hij meteen aan de slag wil. kondigde eerder aan het asielbeleid grondig te gaan aanpakken. En ook wil hij op korte termijn de CO2-belasting afschaffen. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Voor het weer gaan we naar Michiel Severin. Michiel, als ik naar buiten kijk... zie dat het inmiddels licht is geworden hier in Den Haag. Uh, maar daar is ook alles mee gezegd. Veel bewolking vooral. Is dat ook uh, in de rest van het land het geval? Het is bijna in het hele land het geval, Lara. Alleen in Friesland en op de Waddeneilanden... daar zijn echt flinke zonnige perioden. Bij jou in de buurt veel wolken. En uh, in Scheveningen en ook in Hoek van Holland... daar regent het alweer. Dus hou de paraplu bij de hand... als je zometeen eventueel naar buiten zou gaan. In de hele zuidelijke provincies valt die regen en motregen... en ook in de omgeving van Amsterdam zit op dit moment een flinke bui. Die opklaringen en die buien, die bepalen de rest van de dag het weerbeeld. Die breiden zich heel langzaam richting het midden... en daarna ook richting het zuiden van het land uit. Dus het wordt allemaal wat vriendelijker... maar wel de paraplu bij de hand houden vandaag. Oké, okay, boodschap begrepen. Dankjewel woensdagochtend spits bij de AWB Kees Kaks. Die kwam er niet boven de 100 kilometer uit zoals we verwachten. Dat is prima. In een groot deel van Nederland was het eigenlijk ook nauwelijks echt geweldig druk. Een uitzondering daarop is de regio Noord-Holland. Dat had alles te maken met het ongeluk op de A22. De tunnel is in beide richtingen één rijstok open. Zorgt aan beide zijden van die tunnel voor file twee kilometer. En meer problemen zijn er voor het verkeer op de A9 vanuit Altma naar Amstelveen. Want dat staat behoorlijk vast voor de Wijkertunnel. De file begint al bij Akersloot. Dan een aanrijding op de A22 Maastricht-Eindhoven, bij Baterdorp staat nog 5 kilometer. De gevolgen van een aanrijding zijn nog merkbaar in de regio Rotterdam. Op de A20 naar Gouda, daar staat bij Moordrecht 5 kilometer. Begrotingen, bezuinigingen en Brussel bespreken we allemaal straks... met de minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem. Zweden kijken graag vooruit. U herkent het vast...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 Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. En we hebben het al gezegd, Komend komende half uur en nog even daarna... ook nog wel is minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem bij ons te gast. Meneer Dijsselbloem, nogmaals welkom. Dank u wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar eens even kijken terug naar de dag van gisteren. De presentatie van uw eerste miljoenennota. U mocht met dat koffertje lopen. Hoe voelt dat? Ja, dat is best wel bijzonder natuurlijk. Die traditie van het koffertje bestaat al sinds 1946... Het is niet steeds hetzelfde koffertje. Dat moet de waarheid wel uh, uh, vertellen. Maar uh, nee, dat is wel bijzonder. Het is ook een mooie Be wordt traditie. Wordt dat koffertje steeds opnieuw gemaakt? Begrijp ik dat nou goed? Nee, maar het, het alleroudste koffertje is inmiddels uh, zo oud... Oké, okay, dat kan echt uh, niet meer. Moet echt thuis Dat <laughs> is mijn pensioen. Wat zat er nou in? Wat, wat vindt u zelf was de belangrijkste boodschap van gisteren? Um, nou ja, het is toch uh, evenwichtskunst gebleken opnieuw... Um, om de goede balans te treffen tussen het ontzien van de economie. Dus het echt ruimte geven aan economisch herstel. Uh, tegelijkertijd voorkomen dat de begroting verder uit, uh, uit de hand loopt. En de staatsschuld uh, gierend omhoog gaat. En natuurlijk kijken van ja, waar komen die lasten eigenlijk terecht. Als je gaat snijden in allerlei zaken. Wie raakt dat dan? Is dat wel nog een beetje rechtvaardig te verdelen? Die evenwichtskunst. Uh, dat, die balans hebben we volgens mij goed getroffen. Uh, economische groei gaat uh, volgend jaar echt aantrekken. Uh, de inkomensverdeling is uh, heel gematigd. Er zitten geen gekke ge uh, uh, geen groepen in die heel erg negatief worden geraakt. Uh, en die, dat begrotingselde is niet onbelangrijk. Kijk, op het moment dat de staatsschuld oploopt naar uh, 466 miljard volgend jaar... kun je wel zeggen, ja, nu even niet. Uh, maar de kosten daarvan nemen ook elk jaar toe. Mm. Ja, mogen we eens eventjes met u naar die kosten? Want wij uh, hadden vanochtend Tim Giersen van de Rabobank uh, in de uitzending Rabobank Econoom en die zei over de last, de rentelast die wij dragen... dat dat absoluut niet uh, weggegooid geld is. Dat dat geld ook weer geïnvesteerd wordt. Laten we even luisteren. Ik, ik verbaas me de laatste tijd echt over de, uh, hoe we daarover praten met z'n allen. Gisteren ook heel duidelijk in de troonrede...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 Ja, Klopt ja. Dat? ja, zo lust ik er nog wel nou. ja Natuurlijk, renteuitgaven gaan wel naar iemand toe. En die heeft daar weer een voordeel van. Hmm. In dit geval beleggers. En natuurlijk dus de is dat overheid zo. uiteindelijk ook weer stelt ligier. Want die hebben daar ook weer voordeel bij. Ja, maar zo is elke uitgegeven euro komt weer ergens terecht. En leidt weer tot nieuwe uitgaven. Maar dat wil nog niet zeggen dat we uiteindelijk die last kunnen dragen. Ja, dus nou, het is die het is die last niet... kunt u natuurlijk dragen als dat geld uiteindelijk weer ergens terugkomt. Dat is wat Legierse beredeneert in ja, onze maar, uitzending. Uh, hij suggereert bijna dat het een sneeuwbal is die alsmaar groter wordt. Dus als we maar genoeg schulden maken met elkaar, dan worden we steeds rijker. En dat is natuurlijk gewoon niet waar. Um, dus het hebben van een staatsschuld is op zichzelf niet erg. Als hij in een beetje verhouding staat tot wat je als land per jaar verdient... Uh, maar een alsmaar oplopende staatsschuld. Uh, aan het begin van de crisis was het 44% van ons nee. bruto nationaal product. Nu is het 75%. Rentelasten lopen op. Terwijl de rente op dit moment nog laag is. Uh, het risico is dus dat die de komende jaren toch gaat stijgen als de economie aantrekt. En dan nemen die kosten uh, toe. Ik vind dat zonder geld. Ik zou het veel liever besteden aan onderwijs bijvoorbeeld. Dat zijn echte investeringen die zich terugbetalen voor de samenleving. Uh, maar goed, dat is een echt een andere keuze. Hij eerst vanuit de bank. Hij ja, zegt... en als econoom ook zei hij bij ons in de uitzending vanochtend... dat het puur vanuit economisch perspectief bekeken is. Ja, maar dat kan ik niet volgen. Dus uh, als uh, econoom zou ik zeggen... het uh, zijn kosten die we met elkaar allemaal moeten dragen. Natuurlijk verdient er ook iemand geld aan... maar dat is geen maatschappelijk belang op zichzelf. Nee, en het is geld wat u niet meer... of wat een regering niet meer naar believen kan uitgeven natuurlijk. U probeert dat op orde te krijgen. Volgens krijgt u kritiek van de Raad van State... en zegt u zet het mest er niet diep genoeg in. Ja. Hoe zit het nou? Ja, nou ja dit Gij, geeft... wat vindt, u, vindt u die kritiek terecht? Zullen we daar eens mee beginnen? Um, ik vind hun analyse terecht waarbij ze zeggen... je bent er nog lang niet, um, want het tekort is nog erg groot. We verwachten de komende jaren maar een gematigde economische groei. Dus het probleem gaat ook niet vanzelf weg. Uh, dus je zult nog verder moeten gaan met de Maar dat doen we natuurlijk ook. Ja. De tempo waarin is wel kwetsbaar. Hè, maar als je doet wat de Raad van Staten zou zeggen... dan moet je ongeveer drie keer zoveel doen als we nu hebben gedaan. Dat is dat balanceren waar je het over had. Ja, dan zou je dus uh, tenminste 18 miljard bijvoorbeeld uh, moeten doen. De Raad van Staten hangt er geen getal aan. Maar als je hun goed begrijpt. En dat zou echt de economische groei uh, volgend jaar compleet wegslaan. Mm. Met, uh, dus in die zin, de Raad van Staten heeft gelijk... dat we zijn er nog lang niet. Uh, de begroting is nog steeds uit balans maar veel sneller en veel dieper bezuinigen... zou echt uh, slecht verdedigbaar zijn. Als u kijkt naar de toekomst, wat staat ons dan nog te wachten? Want als de woorden van de Raad van State uh, voor luisteraars ook even vertaal... Uh, oplopende kosten in zorg en sociale zekerheid... die worden uh, buitenproportioneel groot als je kijkt naar de economische groei. Dat betekent uiteindelijk natuurlijk een aantal dingen... dat de economische groei uiteindelijk niet groot genoeg zal zijn... om dit op te vangen en dat de zorgkosten bijvoorbeeld te groot worden... om überhaupt uh, normaal in een samenleving uh, om die te kunnen financieren... Ja. Nou, de zorg is een goed voorbeeld. De afgelopen jaren zijn de zorgkosten 5%, soms 7% per jaar gestegen... terwijl er geen of heel weinig economische groei was. Dus daar zie je het al helemaal uit elkaar lopen. Nu hebben we dat teruggebracht naar 1,5, 2% hmm. per jaar. Dus de stijgende zorgkosten. Maar de economische groei is nog maar een half procent. Dus het loopt nog steeds uit elkaar. Hmm. Dus we betrekken dat naar elkaar toe... zodat het weer in evenwicht komt, zodat het weer betaalbaar wordt. Ja. Maar we zijn er nog niet. Wat staat ons dan nog te wachten? Nou ja, dat is de reden waarom we dus eh, dit najaar al heel veel wetsvoorstellen in de Kamer gaan voorleggen voor hervormingen in de zorg, eh, rond de arbeidsmarkt, rond de pensioenen. We zullen dus op tal van fronten echt eh, moeten versoberen. Al onze voorzieningen, onze, onze fiscale faciliteiten eh, zullen moeten worden versoberd. Mm -hmm. Simpelweg omdat ons welvaartsniveau is echt achteruit gegaan door de crisis. Maar de uitgaven zijn nog niet teruggebracht. Nee. En dat loopt uit elkaar. Ja, en als dat dan versoberd is. Als er inderdaad dan voldoende bezuinigd is. Voldoende hervormd is. Wat brengt ons dat dan? Zijn we dan in Europa weer vooraan? Zijn we dan concurrentie? Ja, wij zijn... In, in concurrentie, goede concurrentiepositie? Ja, wij zijn nog steeds eigenlijk heel concurrerend. Uh, we hebben gewoon een hele goede kennisinfrastructuur. Dus onze jongeren worden goed opgeleid. We hebben goede infrastructuur in Nederland uh, liggen. We hebben hele goede voorzieningen. De overheid functioneert goed. Vergeleken met andere landen. Sprak hij erachteraan. Um, en dat maakt voor ondernemingen heel veel uit. Dus voor bedrijfsleven is Nederland nog steeds een land om ja. je te vestigen en in te investeren. Alleen we hebben nu die disbalans in inkomsten en uitgaven bij de overheid. En we hebben heel veel schulden nog in de samenleving. Er zijn heel veel mensen die hun schulden moeten aflossen. Die een te hoge hypotheek hebben die ze moeten aflossen. Bedrijven die te weinig eigen vermogen hebben. Banken die te weinig eigen vermogen hebben. Pensioenfondsen die hun pensioenen moeten korten... omdat het fonds niet sterk genoeg is. Dat is wel een fase waar we doorheen moeten. Dat kost nu tijd. Dat is volgend jaar ook nog niet 1, 2, 3 opgelost. Als we dat achter ons hebben gelaten... en die balansen zijn allemaal weer versterkt... dan zie ik wel veel potentie voor Nederlandse groei. Wat moet wat u betreft bij ons allen, bij onze luisteraars... ook zijn blijven hangen na gisteren? Wat is, wat is daarin voor u het centrale thema? Um, dat het perspectiever is, maar we moeten ons aanpassen. We moeten ons aanpassen aan de nieuwe economische werkelijkheid. Um, er wordt vaak gezegd, ja, maar als de overheid nou gewoon meer geld uitgeeft... dan is ons probleem toch weg. Als de overheid meer geld uitgeeft, stel we zouden 6 miljard uitgeven... in plaats van 6 miljard bezuinigen... zou dat mm. absoluut wat extra economische groei opleveren. Maar eenmalig, het is een bestedingsimpuls. Mm. Hier heb je geld, ga naar de winkel, geef het uit. Maar daarna is het weg. We kunnen niet structureel de overheidsuitgaven verhogen... dus het geld zal ergens anders verdiend moeten worden. Dus die aanpassing is nodig. Uh, meer geld het geeft door de overheid is geen structurele oplossing. Ja. Sterker nog, die rekening komt toch een keer terug. Ja. En, en ik kom nog een keer even weer terug op die vraag van wat het ons brengt. Want stel dat we dan straks voldoende hervormd zijn, hè, naar uw mening. Zijn we dan beter op bestand als land tegen komende crisis? Ja, zeker. Wij zijn nu bijvoorbeeld heel kwetsbaar... Uh, een volgende crisis zou te maken kunnen hebben met de rente. Als die heel erg oploopt en iedereen heeft heel veel schuld... ook huishoudens, uh, maar ook de overheid... Dan gaan we voor betalen. Dan hebben we een volgend probleem. Dus we moeten ons voorbereiden op juist die instabiliteit van de omgeving. Mensen zeggen vaak, geef me nou zekerheid, dan komt alles goed. Maar je moet juist zorgen dat je kunt omgaan met onzekerheid in het leven. Dat geldt ook voor bedrijven, dat geldt ook voor de overheid. Uh, en daarvoor hebben we op dit moment echt nog te weinig vet op de botten. Goed. We praten zo met u door. We gaan even naar de verkeersinformatie. Nee, dat gaan we niet doen. Nou, dan gaan we dat niet doen. Dan gaan we gewoon met u door. Ja, nou prettig ja. toch. Ja. Want u heeft ook een dubbelrol. U bent voorzitter van de Eurogroep. Um, wat vindt Mr. Euro eigenlijk van Nederland? Want we doen het al jaren minder. En we um, lopen nog steeds niet mee met de rest van de landen. Met landen als, ik noem maar een mooi voorbeeld, Duitsland. ja. Nou, Duitsland is natuurlijk de uitzondering op dit moment in Europa. Die hebben een aantal ingrijpende veranderingen... met name de arbeidsmarkt gedaan, nog onder Schreuder. Voor Merkel nog. Uh, en zijn op dit moment zeer concurrerend. Hebben ook heel veel uh, verdiend in Azië. Uh, alle andere landen in de eurozone hebben natuurlijk veel moeilijker gehad. Dus het beeld dat Nederland nu het slechtste jongetje is... dat moeten we echt loslaten. Dat is gewoon niet waar. Uh, Nederlandse staatsschuld is uh, relatief vergeleken met heel veel andere landen in Europa laag. Onze werkloosheid is relatief vergeleken met andere landen zeer laag. Mm. We staan er in veel opzichten nog goed voor. Waar wij echt last van hebben is een aantal problemen die in andere landen minder spelen. Zoals de woningmarkt. Dat is bijna alleen vergelijkbaar misschien met Spanje. Nog een beetje in Denemarken. En als u het daarover heeft, de woningmarkt, waar heeft u het dan over? Over de particuliere schuld? of over <lacht> Welk verhaal vertelt u dan? Uh, kijk, de woningmarkt heeft het enorm goed gedaan. De woningprijzen zijn in de jaren negentig zo'n beetje drie keer over de kop gegaan in Nederland. En iedereen voelde toen al wel aan van dit kan natuurlijk niet doorgaan. Dit, dit gaat een keer weer leeglopen. Dat hebben we in de jaren tachtig meegemaakt. Dat zie je nu weer. Mm. Dus de prijzen gaan hard onderuit. Um, gemiddeld nu al iets meer dan 30 procent, denk ik, dat we zijn kwijtgeraakt. Ja. Um, dat kost welvaart, want mensen hebben dat ervaren als dat vermogen heb ik nu. Ja. Dit huis is nu van mij, ik heb dit vermogen. En die prijs loopt naar beneden. Dat kost mensen echt heel veel geld. Ja. En de reactie daarop in de economie zie je ook. Mensen gaan dus sparen, De uh, Woningmarkt komt tot stilstand. Dat leidt tot heel veel ontslagen en verlies in de bouwsector. Dus die uh, luchtbel die er nu uitgaat... kost ons heel veel welvaart, kost ons heel veel banen. Ja. Als we de vergelijking met Duitsland even mogen doortrekken... daar hebben ze gespaard voor hun huis. Ja. Niet zoveel zo geleend. Hè, natuurlijk. Klopt. Maar u gaf het dan aan, schreuder, onder schreuder, toen zat Duitsland misschien een beetje in de positie... waar Nederland nu uh, in zat. En Schreuder kwam toen met die maatregelen van de SPD. Zou je daarvoor voelen om uh, het sociale stelsel zo aan te pakken als zij dat hebben gedaan. Nou, Laten we maar eens beginnen met die woningmarkt. Want interessant is dat in Duitsland... in Nederland kon je tot verkort een hypotheek uh, krijgen... van 120 van de waarde van het huis. Dus je kon veel meer lenen zelfs dan je onderpand waard was. Dat is in Duitsland ondenkbaar. Daar krijg je 70, 80 procent. En de rest moet je zelf meebrengen. Ja. Uh, eigen geld. Uiteindelijk natuurlijk veel verstandiger, veel minder riskant. Als de prijs dan daalt, mm -hmm. dan heb je ook uh, zeg maar wat vermogen om die klap op te vangen... Uh, op de arbeidsmarkt in Nederland gaan we natuurlijk een aantal dingen doen... die in Duitsland ook zijn gebeurd. We gaan de WW versoberen. Dat doen we niet door de mensen die nu in de WW zitten... hun rechten af te pakken. Dat zou natuurlijk wel heel wrang zijn. Ja. Maar, maar we gaan het wel doen. En Duitsland is wel heel erg versoberd. Hè? Er werken mensen echt voor, voor een paar euro per uur. Ja. Dus nou, dat is geen minimumloon. Nee, dat zou ik niet willen verdedigen. Ik geloof ook niet dat er in Nederland... Uh, ik hoor geen enkele partij daarvoor pleiten... Uh, dat hoeft ook niet. Uh, ik kijk altijd naar Duitsland en naar Scandinavië. Met Zweden gaat het ook heel goed. En daar heeft men uh, een verzorgingstaat, om dat woord nogmaals te gebruiken... Uh, die meer op Nederland lijkt. Uh, en zijn de lonen ook beter beschermd dan in Nederland. Dus het zit niet alleen in... Het afschaffen van minimumloon. Dat is wel interessant ook dat u dat zegt. Want dat is natuurlijk wel een echte uitspraak van een P van de A minister. om niet te tornen aan dat minimumloon. of in ieder geval het niet af te schaffen. Is, is dit nou een echte P van de A begroting? Want we horen ook verhalen over de participatiesamenleving. Dan gaat het aan de ene kant over uh, ja, solidariteit. dingen samen doen. ook er voor elkaar zijn. Maar we horen ook veel over eigen verantwoordelijkheid nemen. Wat, ja. wat, wat past u het best daarin? Um, ik weet zeker dat we de samenleving niet draaiende houden... en ook onze publieke voorzieningen niet kunnen betalen... als niet iedereen wordt aangesproken om naar vermogen bij te dragen. En dat is niet alleen maar progressieve belasting, maar het is ook gewoon bijdrage... in de zin van, als je kunt werken, moet je werken. Uh, als je talent hebt, moet je dat talent uh, maximaal uh, benutten. Dus niet altijd maar dat vangnet klaar hebben hangen als overheid. Nee, nou zo is het natuurlijk ook niet. Ik bedoel, het is allemaal niet zwart-wit. Het is niet zo dat nu iedereen in Nederland in een gespreid bedje ligt. Maar, ver, maar wat, wat ver verandert er dan, laten we dat dan als voorbeeld nemen... Ja. Het, het krijgen van een uitkering. Wat verandert er dan als we in een participatiesamenleving zitten... ten opzichte van een klassieke verzorgingsstaat? Ja, het is niet een uh, zwart-wit verandering die als revolutie morgen over ons heen komt. Zo werd het uh, wel komt. gebracht gisteren. Nee, nee, nee, het is veel meer een geleidelijke ontwikkeling uh, van de verzorgingstaat... waarin je vroeger nog wel met een uitkering naar huis werd gestuurd... en met rust werd gelaten. Mm. En nu zal uh, de meeste gemeenten je direct aanspreken op wat kun je wel. Uh, er is een vacature, daar kun je op af. Uh, we verwachten gewoon dat je doet wat je kunt. En dat je je inspant om een baan te krijgen. Zo niet, dan krijg je geen uitkering. Het is toch wel een omgekeerde benadering die overigens PvdA wethouders in heel veel steden... ook al enthousiast uh, ter hand hebben genomen. U blijft nog even bij ons, hè? Ja. Nijsselbloem, fijn. Dan gaan wij nu naar de Is dat? En daar zit bij de ANWB Kees Quarks. Het goede nieuws komt van de A22. De tunnel is in beide richtingen weer open. Nu wil ik even een kwestie van die files in de regen oplossen... want het verkeer is daar behoorlijk vastgelopen. Met name op de A9, vanaf Alkmen naar Amstelveen. Daar staat tussen Akersloot en Beverwijk oost nog 4 kilometer. Maar ook op lokale en regionale wegen gaat het verkeer niet echt snel vooruit. Hopelijk komt daar snel verandering. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Beknopen die met twee kilometer aan ongeluk. Alle rijstroken zijn weer open. Erbij gekomen is een aanrijding op de A4 Hoogvliet richting Vlaardingen. Verknopen ketelplein staat het vast. 4 kilometer. Daar is de rechte rijstrook dicht. Het LOS Radio 1 journaal We gaan nog eventjes naar mark Robin Visser. Want die is in de Schouwburg in Gouda. Daar wordt op dit moment een miljoenen ontbijt gehouden. Nou, mark Robin, we hoorden toch net de minister zeggen dat we moeten versoberen. Dus uh, is dat wel met elkaar ja. te ruimen? Ja, nee hoor, nee, maar de miljoenen, dat, die zijn allemaal hier in Gouda. <lacht> dat, is, dat is heel De minister heel is onderweg. Ik zal het even, Hij komt er nu ik aan, zal even voor de zekerheid, ja, Ik zal het nog even voor de zekerheid aan meneer Van der Wel vragen... want die is van de Rabobank Goudstreek. Die heb ik even uit de Schouwburgzaal gehaald. Ik zat aandachtig uh, te luisteren naar Bernard Wientjes van VNO-NCW... die hier, uh, hier spreekt. Is het zo, meneer Van der Wel? Liggen de miljoenen hier? Nou, ben ik hier aan het juiste adres? De, de miljoen, miljoenen schulden liggen in ieder geval uh, ook hier. He, dus dat is wel een van de dingen die uh, heel duidelijk opgevallen is... in uh, de sprekers van uh, tot nu toe bij het miljoenontbijt... Uh, hier in de Goudse Schouwburg in Gouda. Ja, ja. Um, Bernard Wientjes uh, begon er toch wel met een wat optimistisch woord... dat uh, Nederland toch eigenlijk een ongelooflijk rijk land is. Uh, zeker uh, als het gaat om pensioenvoorzieningen die we met elkaar gespaard hebben. Als je dat afzet tegen alle schulden die wij hier in Nederland met elkaar hebben, dus huishoudens en de staat... dat dat nog prima wegvalt tegen alle pensioenvoorzieningen... die we met elkaar gespaard hebben. Dat neemt niet weg dat, uh, als je kijkt naar, het, uh, naar de economie op dit moment... Hè, daar, daar horen we net ook een kort uh, Dijsselbloem over... Ja. We hebben even meegeluisterd net, ja. Dat, uh, dat uh, ja, eigenlijk de schuldenberg uh, te groot is en dat dat uh, terug moet. En ja, dat moeten we met elkaar uh, doen. Hè. Dus uh, samenleving, huishoudens leiden aan de last van de schuldenberg. Er wordt te veel een beroep gedaan op de rentelasten van burgers. En dat betekent dat bestedingen en dus ook het vertrouwen in de economie... op dit moment geschaad wordt. En ja, daar ondernemers ook last van hebben. Meneer van der Wel, hoe gaat het bij u op de bank? Hoe vaak per week voert u een slecht nieuws gesprek met een hypotheekklant of een ondernemer? Nou, dat is natuurlijk geleidelijk gegaan, hè, voor de crisis. Dan spreken we over, zeg maar, voor 2007... hadden we natuurlijk allemaal een heel optimistisch beeld van, van de economie... en er leek niks anders te zijn als groei. Nou, dat is natuurlijk in de afgelopen jaren wel gekenterd. En er is één afdeling binnen de bank die groeit... Hè, en dat is toch wel de afdeling Bijzonder Beheer... Eh, waar toch wel vaak hele lastige gesprekken gevoerd worden. Eh, Bernard Wientjes zei het zo even ook. Hè, er zijn heel veel ondernemers die hangen met de vingers aan de dakgoot. Dat zien wij natuurlijk ook eh, in het bankwezen. En dat zijn... Hele schrijnende gevallen. Daarnaast zie je gelukkig ook uh, ondernemers die het nog heel goed doen. Uh, Bernard Wientjes refereerde daar ook aan. Als je kijkt naar de binnenlandse markt... dan is dat uh, ja, toch wel wat een negatiever scenario dan de export. He, de buitenlandse markt, uh, de wereldhandel, uh, groeit nog met 5%. Nou, dat is... Uh, een enorm perspectief voor ondernemers die internationaal uh, zijn. En als bankier kijkt u natuurlijk ook over de grenzen, ook hier vanuit Gouda? Nou, zeker. Dat, uh, er zijn ook heel veel relaties van ons, klanten van ons... die uh, natuurlijk heel internationaal uh, ja. opereren. Ja. Even heel kort nog, bent u blij met de miljoenennota? Uh, er is een heel somber beeld uh, geschetst. Uh, we moeten met elkaar de broekriem aanhalen. Ik denk dat dat per definitie een somber beeld is. Dat zal uh, wennen zijn voor uh, elke burger... En, ik ben ervan overtuigd dat we dat met elkaar moeten doen. Overheid, samenleving en ook burgers. Kasper van der Wel van de Rabobank Goudstreek. Dank u wel. En nou gauw weer terug op het programma heen. Dank je wel. En wij ook. Dank je wel, Mark Robin Visser. Want nog even terug naar u, minister Dijsselbloem. We hoorden net deze bankier zeggen. Er is één afdeling die vooral groeit bij ons momenteel. En dat is de afdeling Bijzonder Beheer. Dat zou je nou eigenlijk niet, juist niet willen hè, bij zo'n zo bank. Nee, maar dat is natuurlijk wel uh, onvermijdelijk verbonden met de crisis. Er zijn uh, mensen die moeite hebben om hypotheek uh, te kunnen afbetalen. Er zijn MKB'ers die hun kredieten niet kunnen aflossen. Gelukkig gaan de banken daar over het algemeen zorgvuldig mee om in Nederland. Mensen worden niet zo snel zomaar op straat gezet. Geen Amerikaanse toestanden? Nee. nee. U hoort hem ook zeggen, er hangen heel veel ondernemers, vooral in de binnenlandse markt, aan de, de dakgoot, dak zei hij. Met hun vingers aan de dak groot. Ja. Doet u voldoende om uh, dat te stimuleren, die binnenlandse markt? Nou ja, we krijgen volgend jaar krijg je toch echt de meerderheid van de huishoudens. Krijgen we enige koopkrachtverbetering? Dat gaat natuurlijk helpen. En ja, de, maar, de, maar niet zoveel, hè? En nee, maar goed, je bent ook niet zomaar 1, 2, 3 weer uit een crisis. En de woningmarkt trekt ook aan. Uh, alle signalen wijzen daarop. En dat is bijvoorbeeld voor de bouwsector en de makelaars en al die mensen heel belangrijk. Toch gaat dat tarief weer omhoog naar 21 procent voor, uh, voor de bouw? Dat de komende half jaar nog niet. Dus ik zou zeggen, mensen, uh, ga, allemaal, valt... ga allemaal die dakgoten repareren. <laughs> dat uh, houdt mensen Dan uh, er aan het werk. Hangen. Goed, Minister Dijsselbloem, blijft u bij ons. Tot na 9 uur spreken we u weer. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Nederlandse bedrijven zouden betere resultaten behalen als ze dienstbaarder waren. Ondernemingen houden in praktijk te weinig rekening met hun klanten. Dat schrijft de marketingdeskundige Paul Moers in zijn nieuwe boek Dienstbaar. Zijn is het nieuwe goud, dagblad Trouw schrijft daarover. Volgens Moers moeten bedrijven zich meer richten op winst maken. Als een verkoper beter zijn best doet, dan kunnen de prijzen wat worden verhoogd. En ook zouden bedrijven beter moeten begrijpen wat de klant wil. En vooral banken weten dat vaak niet. Hmm. Het AD schrijft dat voetbalclubs niet mee hoeven betalen aan de kosten van de politie rond voetbalwedstrijden. De clubs zijn verantwoordelijk binnen het stadion. Buiten het stadion blijft de ordehandhaving een zaak van de overheid staat in de plannen van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor 2014. Eerder leek het erop dat de voetbalclubs voor de politiekosten... wel zouden moeten opdraaien. Ik open de vergadering van dinsdag 17 september 2013. Ik verzoek de leden hun plaatsen in te nemen. Ingekomen is een bericht van verhindering van het lid Matlener. Ik stel voor dit bericht voor kennisgeving aan te nemen. Aan de orde is de aanbieding van de begroting voor het jaar 2014. Nou ja, wij nemen dat niet voor kennisgeving aan... want wat is daar toch aan de hand? Nou, voor je dat gisteren hoorde en nieuwsgierig is, net zoals wij... naar de reden waarom Matlener van de PVV niet aanwezig was... bij de presentatie van de miljoenennota. Toch niet onbelangrijk, hij is gisteravond vader geworden. Van een zoon, Meneer Dijsselbloem. Gefeliciteerd, Barry. Bij deze is doorgegeven via de Nationale Radio. Geert Wilders twittert erover ook. Prachtig nieuws, schrijft hij. RTV West dan nog berichten over een grote brand in Monster. In het brandende gebouw zit de Wonderland Entertainment Group. Bedrijf dat feesten en dinnershows organiseert. Volgens de verslaggever van de omroep is het een enorme vuurzee. komen geen gevaarlijke stoffen vrij. Wel zijn er honderden Sinterklaaspakken in vlammen opgegaan. Oei, hoe moet dat nou? Dat er nog iemand december. Vanavond is er een geheim met de fractievoorzitters... van de gemeenteraad in Roosendaal. Het gaat over de gemeentelijke declaratieregelingen... de huisvesting van de burgemeester. In de uitnodiging in bezit van B en de stem... Wordt op twee ertoe om strikte geheimhouding gevraagd. En het Amerikaanse Fox News schrijft over een mysterie... bij de Miss World-verkiezing. De 18-jarige Miss Oezbekistan omschrijft zichzelf... als een jonge wereldreiziger die van tennis, piano spelen... en Russische literatuur houdt. Zo. Maar in Oezbekistan zijn helemaal geen misverkiezingen gehouden. Het <lacht> mysterie van cultuur en sport in Oezbekistan... noemt de vrouw een fraudeur. Toch is ze nog wel in de race voor de titel. Europees Voetbal op Radio 1...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 Ga voor meer informatie naar Peugeot.nl. Geef een heerlijke avond uit met de nationale dinercheck. Kijk op dinercheck.nl.